11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat de problemen bij SNS reaal zijn ontstaan door mismanagement. Dat zei hij in reactie op de nationalisatie van de bank. Rutte zegt dat deze nationalisatie iets heel anders is dan het redden van banken tijdens de kredietcrisis in 2008. De premier zei ook dat hij er verschrikkelijke hoofdpijn van heeft dat de bank moest worden genationaliseerd. En we hadden het geld liever aan iets anders uitgegeven. De vakcentrale FNV verliest 20 miljoen door de ondergang van bankverzekeraar SNS Reaal. De laatste afbetalingen door SNS van een grote lening krijgt de bond waarschijnlijk niet terug. De Nederlandse bank zegt dat spaarders de afgelopen dagen veel geld weghaalden bij SNS Reaal. In totaal sinds half januari bijna 2,5 miljard. <tiek> Volgens minister Dijsselbloem was nationalisatie onvermijdelijk. SNS Reaal was anders zeker failliet gegaan, zei hij vanmorgen. De presidenten van Servië en Kosovo gaan voor het eerst met elkaar in gesprek sinds Kosovo in 2008 onafhankelijk werd van Servië. Dat melden bronnen in Kosovo. President Nikolaj Nikolic van Servië en president Jadjaga van Kosovo ontmoeten elkaar volgende week in Brussel. De EU roept Servië en Kosovo op om de betrekkingen te normaliseren. Eerder spraken de premiers van de twee landen met elkaar onder leiding van EU-buitenlandcoördinator Ashton. Zij is ook bij het gesprek op 6 februari. Volgens Servië is Kosovo onderdeel van Servië. In februari 2008 riep de Albanese meerderheid daar eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Bij Putten is een intercity op een auto gebotst. De auto staat in brand, zegt een cameraman. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Tussen Amersfoort en Putten rijden door het ongeluk geen treinen. De vertraging is volgens de NS meer dan een uur.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 De UCI wilde niet reageren op vragen van de NOS. Hillary Clinton is sinds vanavond formeel geen minister van Buitenlandse Zaken van Amerika meer. Ze wordt opgevolgd door John Kerry. Ze vroeg haar medewerkers met eenzelfde enthousiasme voor hem te werken als ze voor haar hebben gedaan. John Kerry zegt vandaag in een interview met de Boston Globe dat hij de eerste keus was van Obama om Clinton op te volgen. Ook toen een andere kandidaat zich nog niet had teruggetrokken. De krant schrijft dat Obama aan Kerry had gevraagd voor zich te houden... dat hij Clintons opvolger zou worden. In het detentiecentrum voor vreemdelingen op Schiphol... zijn vanmiddag vijf gevangenisbewaarders aangevallen door een gedetineerde. De vijf raakte lichtgewond. De man van 44 uit Guinea werd overgeplaatst naar een andere afdeling. Tijdens de overplaatsing werd hij agressief... en stak hij de medewerkers plotseling met een mes. Dat had hij eerder gekregen om mee te kunnen eten, zegt de marechaussee.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 In de Eredivisie heeft Heerenveen in Waalwijk gewonnen van RKC met 1-0. Filip Djuricic schoot een strafschop binnen. Het was de eerste uitzege van dit seizoen voor Heerenveen. Het weer. Vannacht vanuit het noordwesten buien. Minima vlak boven het vriespunt. Morgen winterse buien, ook wat zon en een graad of vijf. S dus morgens nog een stevige noordwestenwind. In de middag zwakt hij wat af. Zondag eerst droog met af en toe een waterig zonnetje. In de middag volgt een regengebied.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 Milieudefensie daagt de Shell voor de rechter om dit te stoppen. En nu is er eindelijk zicht op een oplossing. Help Milieudefensie deze olieramp voor goed te stoppen. Want de slachtoffers hebben lang genoeg geleden. Kijk op milieudefensie.nl Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Goedenavond. De uitdrukking door de bank genomen zal na vandaag nooit meer hetzelfde zijn. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. We hebben er weer een bank bij. Wij burgers van Nederland. SNS Reaal dit keer. Joost Vullings spreekt er zo over met minister-president Rutte... en ook financieel geograaf Ewald Engelen geeft zijn oordeel. Vandaag werden ook de ledenaantallen van politieke partijen bekend. En ja, ze zijn er nog. Mensen die er nu voor kiezen lid te worden van een politieke partij. We spreken een nieuw GroenLinks-lid en een nieuw lid van 50 plus. Grote opwinding in Duitsland. Volkszanger Heino is daar aan de haal gegaan... met nummers van bekende Duitse pop- en rockzangers. Zoem Kotsen, vinden criticasters. Wij vragen het oordeel van Danny Christian. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 1 februari. Minister Dijssel. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Het verhaal banken worden we zo langzaam ook niet meer goed van. Hè? Anders dan bij eerdere staatssteun aan banken leveren de aandeelhouders, de achtergestelde crediteuren en de banken een substantiële bijdrage aan de kosten. Het is dus voor het eerst sinds de Russische staatsboerwegen dat Nederlandse beleggers alles kwijtraken. Uh, en daar hebben we ernstige gevraagd bij. What is your time? Die, uh, die verprutsen het en, uh, en de burger kan ervoor betalen. Klanten kunnen dus gewoon bij hun geld betalingen blijven doen... en zonder onderbreking gebruik blijven maken van de diensten van SNS Reaal. Er zijn hier grote blunders begaan, grote fouten gemaakt. Uh, uh, daardoor zitten we hier met deze ellende en die zijn aan het oplossen. Ik kan mij goed verplaatsen in de weerstand die velen zullen voelen... omdat er opnieuw een groot bedrag aan publiek geld nodig is om een bank te redden. Nee, het is waardeloos. Uh, de woordvoering wordt, uh, wordt gedaan door de minister van Financiën... Maar, uh, zo denken we erover. Het personeel van SNS is opgelucht, omdat er eindelijk duidelijkheid is. Maar het is een goed gevoel, nou, er komt meer rust. Dat is een goed, goed teken. Veel Kamerleden maken zich zorgen over de gevolgen voor de belastingbetaler. Wij steunen en respecteren het besluit van de minister... maar we betreuren enorm dat de belastingbetaler weer op de bres moet stralen. Een slecht besluit van de minister. Hij kan op voor de banken laten hardwerkende Nederlander en de ouderen daarvoor betalen. Een onderdeel van dat debat zal ook zeker zijn... het salaris van de nieuwe topman van SNS. Want die krijgt 550.000 euro per jaar. Ik vind dit echt... Een idiote discussie. Dat is een gigantisch bedrag. Dit is hooggespecialiseerd werk. Er zijn niet veel mensen die daar heel erg goed in zijn. Dan moet je, anders krijg je daar niet de goede mensen voor... een marktconform salarispartij. Toch zullen veel mensen denken, komen er nou extra bezuinigingen of niet? Ja, dat vind ik ook een hele legitieme en begrijpelijke vraag. En die gaan wij beantwoorden begin maart. Oh, Het debacle rond de SNS-bank in een notendop. Totaal iets anders. Kroonprins Willem-Alexander heeft voor het eerst van zich laten horen... sinds zijn moeder aankondigde dat ze op 30 april afstand zal doen van de troon. Ik wil al eerst zeggen dat ik uh, ongelooflijk gehoord ben... door alle reacties die we gekregen hebben op de speech van mijn moeder... en de toespraak van mijn moeder, uh, de van mijn moeder maandagavond. Huh? Het is een grote eer voor mij om mijn moeder op te mogen volgen. Een grote eer voor ons om, uh, om het land op deze manier te mogen dienen. En nou gaan we een hele mooie avond ervan maken, denk ik. Koningin Beatrix is niet de enige die afscheid neemt. Hillary Clinton zwaait af als minister van Buitenlandse Zaken. Samen met haar president gaf ze vannacht een afscheidsinterview... voor de Amerikaanse televisie. Obama wilde dat graag omdat hij haar zal gaan missen. Betekent dit dat Obama haar zal steunen... als Clinton in 2016 opnieuw een gooi naar het presidentschap wil doen? You, you, guys in the press are incorrigible. I was literally inaugurated four days ago. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant van morgen met Martijn Nijhuis. Wie een arts mishandelt in het ziekenhuis of in een praktijk, die moet twee keer zo hard kunnen worden gestraft. Dat zeggen de Orde van Medisch Specialisten en de Artsenvereniging KNMG in de Telegraaf. Aanleiding is een zware mishandeling in het ziekenhuis in Haarlem. Daar werd een arts dinsdag te grazen genomen door een kwade patiënt. De dokter liep onder meer een gebroken kaak op. De artsorganisaties noemen het volstrekt onacceptabel. Ze willen dus strengere straffen, net als voor het mishandelen van ambulancemedewerkers. Minister Schippers kwam vorig jaar al met een actieplan. Ze stuurden artsen en verpleegkundigen naar anti-agressietrainingen. Nou, het goede nieuws is volgens de artsorganisaties dat dokters en verpleegkundigen steeds vaker aangifte doen als ze zijn mishandeld. Tot voor kort gebeurde het bijna nooit... omdat daarmee de belangen van de patiënt zouden worden geschaad. In het Algemeen Dagblad een lang interview met Ina Post... de vrouw die na 24 jaar alsnog werd vrijgesproken van moord. Volgens het AD is het haar eerste grote interview. Ruim twee jaar na haar overwinning zoekt ze nog altijd naar levensvreugde. Iedereen verwacht dat het weer goed met je gaat, zegt ze in de krant. Maar 24 verloren jaren laat je niet zomaar achter je. Iedereen denkt dat ik nu de ene vakantie aan de andere plak... Maar dat is niet zo. Ze komt naar eigen zeggen het huis niet uit. Als ze boodschappen gaat doen, dan is ze bang dat alles weg is als ze terugkomt. Dat ze haar alles weer hebben afgenomen. In het Nederlands Dagblad een gesprek met krijgsmachtpredikant Fred Omvlee. Hij is door de protestantse kerk aangesteld als pastor van de missionaire internetkerk. Het is een slimme keuze, lijkt het, want die man was al erg actief... met kerkelijk initiatief op Twitter en Facebook. Hij wordt chef bij mijnkerk.nl, bedoeld om mensen tussen de 18 en 50 te bereiken... die niet naar een gewone kerkdienst gaan. Wat mensen precies te, kri te zien krijgen op die site is nog niet bekend. Onfleet blijft trouwens wel fulltime predikant bij de marine... maar hij denkt dat hij dat werk voor de internetkerk gewoon kan doen... terwijl hij op zee vaart, want, zegt hij... Uit analyses blijkt dat Facebook en Twitter vooral worden gebruikt... tussen 9 en 11 uur s avonds. En de Volkskrant kiest voor een bijzondere aanpak van het nieuws over SNS. De krant denkt dat de nieuwe crisismanager Gerard van Olfen... een goede keuze is, want die werkte jaren geleden al bij Reaal... dat onder zijn leiding flink uitbreidde. Daarna ging hij naar Achmea, waar hij voorzitter werd... van de Club van Europese Verzekeraars. Dus hij kent mogelijke partijen die belangstelling hebben... voor de verzekeringsbedrijven van SNS Reaal. En nu komt het, waarin veel andere media wordt geklaagd... over het relatief hoge salaris van de crisismanager... wijst de Volkskrant erop dat hij er flink op achteruit gaat. Inderdaad, hij gaat bij SNS Reaal 550.000 euro verdienen. Maar bij Achmea verdienen die anderhalf miljoen. Hij heeft er dus nogal wat voor over om crisismanager te worden, vindt de krant... Anders had hij immers nooit een miljoen euro ingeleverd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het is vrijdagavond, Joost Vullings is weer in Den Haag. Joost, goedenavond. Ja, goedenavond Thijs. Je had vandaag het gesprek met de minister-president. Uh, nou ja, er waren onderwerpen genoeg. Maar in ieder geval, sinds vandaag hebben we weer een bank erbij. Jij en ik ook, hè? Ja. Ben je er blij mee? Uh, ja, dat weet ik nog niet. Maar ik, ik had vanochtend toch wel een heel nagevoel, moet ik zeggen. Toen die overgenomen moest worden. Ja. ja. Toch een hoop geld. Ik heb deze week het debat gevolgd in de Tweede Kamer... met minister Asje van Sociale Zaken die daar gewoon moest zeggen... ja, de ouderen hebben het zwaar, maar ik heb geen extra geld. En Ik weet dat hij die dingen niet helemaal met elkaar mag vergelijken... maar dat voelt toch niet echt heel erg lekker. Nee. De premier, heb jij gesproken, voelde die zich blij met die nieuwe bank? Uh, nee, ook niet. Uh, zijn vaste tekst is uh, kopijn. Hij heeft er heel veel koppijn van. Ook alle ministers dragen allemaal uit dat ze het heel erg vreselijk vinden. Daar is uh, goed over nagedacht. Nou ja, de eerste vraag uh, aan de minister-president uh, vandaag was... was het echt onvermijdelijk dat we die bank moesten kopen? Ja. Uh, er moest nu worden ingegrepen. Uh, anders zouden we onaanvaardbare risico's hebben gelopen... met de belangen van de spaarders en de rekeninghouders bij SNS. Uh, respectievelijk 1,6 miljoen en 1 miljoen rekeningen. Onaanvaardbare risico's met het financiële stelsel. Dus dan raakt het ook de spaargeld bij andere banken. Uh, en ook de Nederlandse economie zou grote schade hebben kunnen oplopen. Ja, toch zegt een SNS-topman het had nog wel privaat gekund... Nou ja, we hadden het dolgraag privaat gewild. Hè. Er ja. was een uh, partij in de maart, C.V.C. Uh, die bood, ik zeg uit mijn hoofd, 1,9 miljard. Uh, het probleem was dat de risico's veel te veel werden afgewend tot op de belastingbetaler. We moesten allerlei garanties geven. We hebben dat heel goed bekeken. Uh, de gesprekken goed gevoerd. Maar uiteindelijk geconcludeerd dat het vergaand tekort schoten Als u dan zo'n opmerking leest of hoort, wat doet het dan met u? Nou, niets. U wordt niet gezegd, boos? Nee. De, de, de u denkt niet van Koekenbakker, ik heb je bank gered en, en, en, dan, en dan nog een beetje zeggen, het had ook anders gekund. Nee, kijk, dit is de voorzitter de Commissaris. De, de grote fouten bij SNS zijn niet heel recent gemaakt. Die zijn natuurlijk in het verleden gemaakt bij de aankoop van die vastgoedtak. Toen is de grote schade brokkend. Uh, en in de afgelopen jaren zijn we in gesprek met de SNS. De Nederlandse Bank is in gesprek met SNS om die problemen op te lossen. Maar al enige tijd geleden werd zichtbaar dat uh, een mogelijke vorm van staatsinterventie onvermijdelijk zou zijn. Het toezicht van de Nederlandse Bank, is dat altijd goed geweest? De directeur Toezicht heeft er vanmorgen iets over gezegd. En gezegd, als je nu kijkt naar de beslissing toen en wat we nu weten... Uh, dan zouden we zo'n besluit nu niet zo nemen. Uh, sinds 2008, de Lehman-crisis, heeft de Nederlandse bankse interne werkwijze... ook fundamenteel veranderd. En in 2006 heeft SNS die vastgoedpoot aangeschaft. Dus toen was de controle niet zo scherp als het had gemoeten. Ja, uh, er zijn dan ook nogal fouten gemaakt. Maar vooral toen lag natuurlijk een hele belangrijke beslissing. We krijgen Europees bankentoezicht... Uh, is het dan niet meer mogelijk dat er zulke fouten worden gemaakt door banken en fouten met toezicht? Nou ja, Europees bankentoezicht is vooral een noodzakelijke een, een eerste stap op weg naar een Europees resolutiemechanisme. En dat is heel erg bij belang ook van Nederland. Uh, omdat je dan op Europees niveau problemen met elkaar kunt afwikkelen. Uh, dat bankentoezicht in Nederland is denk ik gewoon nu dus goed. In, in de toekomst, stel dat uh, de SNS over vijf jaar was omgevallen... Dan, dan hadden we dit op Europa kunnen afwentelen. Nou, zo zwaar wit niet. Maar we zijn wel bezig toe te werken naar een resolutiemechanisme... waarbij je meer gemeenschappelijk dat soort problemen oplost. Dan moet je wel een aantal randvoorwaarden hebben geregeld. Bijvoorbeeld dat je weet wat er voor problemen in de banken zitten. Dat niet ineens de Nederlandse belastingbetaler verantwoordelijk is... voor banken in Italië... die mogelijke wijze niet goed voorstaan... of ergens anders. Uh, en het tweede wat je moet doen... is ervoor zorgen dat... Uh, uh, de, de, de banken ook zelf... de mensen die bij de bank betrokken zijn... meebetalen aan een oplossing. Zoals we dat ook nu gedaan hebben. Ja. Uh, nou, er is grote irritatie in de samenleving. U zegt het zelf ook. Ik krijg een kopijn van de hele ministerraad. Uh, ja, We kunnen concluderen... dat er voor 3,7 miljard euro... schade is aangericht... Um, en de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... Ja, die lopen gewoon min of meer vrolijk de deur uit. Nou, dat niet. Die zijn een bank kwijt. Uh, er komt een nieuwe... Top. Ah, bij sns riaal Nee, goed, natuurlijk. Dat snap ik ook allemaal. Maar goed, dat is dan ook een zaak uh, uh, waar wij uh, als bestuurders... niet in eerste instantie overgaan natuurlijk. Ja, maar hoe kan het? Het is toch niet uit te leggen. Als, als ik nu naar buiten ga met een, met, een, met een honkbalknuppel... en ik sla hier in het centrum van Den Haag voor tienduizenden euro's... maak ik schade, dan, dan gebeurt er toch ja, iets ziet bij? Hang... Ja, maar dat, dat is toch wat anders. Er zijn foute beslissingen genomen. Er is uh, in het verleden op een aantal punten, ook door de Nederlandse Bank toen... Uh, anders tegen aangekeken naar de Nederlandse Bank... daar mogelijke wijze nu tegenaan zou kijken. Uh, ik vind dat iets te zwart-wit. Het blijft totaal onbestraft ook. Ja, goed, deze mensen gaan weg. Uh, krijgen ook Ze uh, zien daarmee ook af van hun afkoopsommen en dat soort zaken. Dus het is niet zo dat ze er zomaar mee wegkomen. En leiden natuurlijk ook schade daardoor. Uh, en ik begrijp heel goed dat mensen zeggen... ja, moet je dan daar ook niet weer? Maar ik zou zeggen, laten we dan eerst ervoor zorgen... dat we die bank stabiliseren. Dat heeft echt de eerste prioriteit. Ja, maar voor mij kan dat wel tegelijkertijd... Ja, maar dit heeft nu de eerste prioriteit, uh, het stelsel. De nieuwe topman krijgt 5,5 ton. Uh, daar een, een, in de persconferentie stelde een, een journalist, een collega daar een vraag over. Van is dat niet wat aan de hoge haal, uh, kant? Kan dat niet, hè? onder de balken en de norm? U noemde dat een idiote discussie en u raakte zelfs een beetje geïrriteerd. Ja, omdat ik heel, uh, net zo geïrriteerd ben als iedereen die zegt, nou hebben we die bank gekocht en dan moeten we ook nog 5,5 ton per jaar uitgeven aan zo'n jaarslaars. Dus ik snap die vraag, dus die irritatie hoeft niemand meer uit te leggen. Maar tegelijkertijd denk ik, jongens, denk ook even door. We moeten uh, die bank ontvlechten. Uh, die moet op een gegeven moment in delen ook weer zien verkocht te worden. Of, hoe we dat ook, of helemaal, hoe we dat ook gaan doen in de toekomst. We proberen zoveel mogelijk van dat geld terug te halen. Dat is hoogspecialistisch werk. De man die het gaat doen, die uh, levert behoorlijk in. Die verzit nu uh, tonnen hoger bij Achmea waar hij nu zit... Uh, dus die, die gaat er behoorlijk op achteruit, Wilde het blijkbaar graag doen. heeft interesse in deze grote klus. En het is ook in het belang van de rekeninghouders en de spaartegoedenhouders. Uh, uh, dat daar gewoon topkwaliteit zit. Iemand die weet hoe het werkt. Ja, maar het gekke is, uh, u bent premier, u leidt ons land. Dat lijkt me echt veel intensiever, veel moeilijker dan het leiden... van een middelgroot bankje internationaal gezien. U zegt zelf uh, een aantal keren in de persconferentie... ik verdien drie keer minder. Ja, nou, zelfs vier keer minder. Maar ja, ik, ja, ja, maar, bedoel, maar, maar ik zegt ook, van, ja, Ik vind maar... overigens nog steeds dat ik een verschrikkelijk hoog salaris heb. Nee, maar u zegt, u zegt wel van... Ja, dat, dat moet je betalen om kwaliteit te krijgen. Terwijl ik denk van... Ja, of dan bent u eigenlijk... Nee, het is niet... U is... heeft geen kwaliteit. Of, of u bent wel bereid... U in te zetten voor de publieke zaak... Voor een lager bedrag. Ja, en is wel een verschil. Als, als politicus ben ik bezig met het algemeen belang. Een bankier moet beschikken over voor die sector, voor dat specifieke probleem... heel diepe kennis. En de politicus moet generalist zijn. Die moet in staat zijn het land als geheel te besturen. ontwikkelen. U, u draagt heel veel verantwoordelijkheid. Z zeker. Veel meer dan, uh, dan zo'n zo, zo topmannetje uh, van de bank. En ik kom er niet over een salaris. Ik vind het nog steeds uh, behoorlijk hoog. Ik ben er heel blij mee dat ik, dat ik inderdaad he, he, he, kan leven van dat salaris. Uh, maar dit is vier keer hoger. Maar je zit hier echt met een markt. Het uh, is hoogspecialistisch. Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen. Die daar echt goed in zijn. Dat vraag ik me altijd af. Je leidt zo'n bank toch niet in je eentje? Daar zitten ook allemaal knappe jongens en meisjes die ja, daar werken. Dat is waar. Maar uiteindelijk moet er iemand aan de top zijn, die uh, op basis van alle adviezen die hij krijgt... de call maakt, de beslissing neemt. hij ja. zegt: oké, okay, nu gaan we het zo doen. Nou, als u de volgende keer mij belt, hè, dan doe ik het voor de helft. Want gewoon zo'n beslissing nemen. Ja, dat, maar ik dat... zou die, die inkomensachteruitgang voor u niet willen afdwingen. Ja, nou, dat, dat zou wel meevallen hoor. Uh, volgens mij verdien ik een stuk minder dan u verdient. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar goed, daar maar gaan, je gaan je we krijgt niet over. Al... U verdient misschien van meer. Ja, absoluut. Uh, maar de andere kant, uh, het is een eenmalige uitgave, die 3,7 miljard. Ja. Uh, Want als je vergelijkt met ABN en valt het bedrag dan wel mee. Ja. Um, ja, ja, ja. Maar voor het draagvlak van het, kab ja, het, het kabinetsbeleid is het misschien wel funest. Want we nou, hebben deze week het debat in de Tweede Kamer gehad over ouderen die erop achteruit Tuurlijk. gaan. Dan zegt minister Asscher, ja, ik, ik, ik ga er niks aan doen. En twee dagen later staat eh, de minister van Financiën een paar miljard eh, uit te geven. Ja, maar dan zeg ik wel, A begrijp ik dat, voorkomen. Want je zou het liever uitgeven aan koopkracht eh, voor mensen of het versneld aflossen van je staatsschuld... en nu gaan we extra schuld maken. Maar als je dit niet zou doen, dan zou nee, ik... snap wel dat er nood zijn, maar in gaat om het hele nee, ondermijnd... niet bang van nee, dit Ik snap die vraag wel. En dus is draagvlak een thema, maar ik kan als bestuurder niet denken... in het kader van draagvlak ga ik niet een noodzakelijke beslissing nemen. En dit is ook uit te leggen. Iedereen die luistert, hoop ik begrijpt... dat als we dit niet gedaan zouden hebben uit een populistisch argument, geen geld voor de koopkracht voor de ouderen... dus ook niet die bank kopen... Eh, dat we dan een onaanvaardbaar risico zouden hebben genomen... met de belangen van al die rekeninghouders. En dat zijn gewoon mensen die nu luisteren, die gespaard hebben... Eh, die een huis hebben verkocht en dat geld op de bank hebben gezet... of die gewoon een rekening daar hebben en dan het geld kwijt zouden zijn. Wel een bank weer erbij. Vreselijk. Gefeliciteerd. Nou, u. Het is ook uw bank. Dank u wel. Ja, zei premier Rutte en uh, tegen Joost Vullings. Aan de telefoon is nu Ewald Engelen, financieel geograaf... en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer Engelen. Goedenavond. Ja, u zit in uh, Londen, vandaar deze telefoonlijn. Ja. Premier Rutte die legt toch wel vrij veel verantwoordelijkheid... bij het vorige bestuur van SNS. Hij zegt de fout zat bij de aankoop van die vastgoedtak. Heeft hij daar gelijk in? Ja, absoluut. Uh, dat is natuurlijk een hele domme aankoop geweest. Uh, je kan je ook afvragen of uh, ABN AMRO die uh, die vastgoedtak aan SNS verkocht... Of die niet misschien toch wat meer kennis had over wat er precies in die portefeuille zat dan SNS zelf. Maar inderdaad, gewoon een hele domme aankoop. En was dat te zien toen? Nou, wat je wel had kunnen bevroeden is dat uh, daar dus inderdaad een enorme zeepbel uh, gebouwd werd, geblazen werd. Uh, ook op dat moment uh, was het uh, onduidelijk of uh, het vastgoed wat gecreëerd werd, of dat allemaal wel huurders zou vinden... Uh, uh, er was duidelijk sprake van overproductie van allerlei kantoorpanden. Er was op dat moment in Nederland ook sprake van uh, een discussie over de verrommeling van het landschap. Ik weet niet of u zich dat nog ja. kunt herinneren. Ja. En dat Met zijn natuurlijk pronk. allerlei indicaties waar uh, ja, in feite alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen. Maar dat is bij SNS niet gebeurd en dat is ook bij de toezichthouder niet gebeurd. Nee, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Niemand heeft het kennelijk toen gezien. Ook de Nederlandse bank niet. Had hij het moeten zien, vindt u? Kan, je, kan je dat Ik redelijke wijze van ze vragen? Ik vind dat de Nederlandse bank uh, gedurende de hele crisis enorme steken heeft laten vallen. Een veel te uh, smal small perspectief op uh, de Nederlandse bankensector. Veel te weinig ogen had voor uh, de context waarin dat allemaal plaatsvond. En inderdaad, de Nederlandse bank had in een veel eerder stadium moeten zien... dat er uh, zeepbellen geblazen werden in uh, vastgoedmarkten in Nederland. Ja, nou dat hebben ze dus toen niet gedaan. Later is het steeds duidelijker geworden. Hadden ze de laatste jaren nog iets kunnen doen of was het toen te laat? Nou kijk, het is wel zo dat men dit heel lang op zijn beloop heeft gelaten. Men heeft heel lang gehoopt op het uh, vinden van een private oplossing door SNS zelf. En ik heb uh, eigenlijk toch het vermoeden dat men veel eerder had moeten ingrijpen. Uh, de Nederlandse bank heeft pakweg een half jaar geleden in een van haar uh, rapporten ook duidelijk gemaakt... dat die vastgoedmarkt uh, grote problemen met zich mee zou kunnen brengen. En volgens mij was dat ook het moment geweest om in te grijpen. Ja. Dat heeft men niet gedaan. Nee, inmiddels zitten we met de situatie... dat drie van de vier Nederlandse systeembanken zijn genationaliseerd... of hebben staatssteun ontvangen. Wat zegt het over ons bankenstelsel eigenlijk? Nou, ik denk dat dit allemaal enorm hoogmoed voor de volg geweest is. Uh, we hebben ons altijd aangemeten dat wij uh, prudent bankierden, dat wij excellent toezicht hadden... dat wij een uh, hele betrouwbare bestuurlijke elite hadden. Maar eigenlijk moet je gewoon constateren dat we gewoon thuis horen... in het frauduleuze rijtje van uh, Ierland, uh, Spanje en, en wellicht ook Griekenland. Ja, is het echt zo erg? Ja, dit is echt heel erg. Ik bedoel, dit is een enorme reputatieschade die Nederland wordt aangebracht. En ik, ik denk ook dat dit uh, aanleiding zou moeten zijn voor grondig uh, soul-searching... om dat maar op zijn Engels te zeggen. Ja, en kan je dan zeggen dat de Rabobank de enige gezonde Nederlandse bank is eigenlijk? Ja, daar, uh, zo spiegelt ze zichzelf wel voor. Uh, ik, vind, uh, ik zit hier op een conferentie over shadowbanking. Uh, het is fascinerend om te zien dat in de geschiedenis van de recente financiële crisis... Rabobank op een aantal momenten ook de kop opsteekt... Uh, met allerlei transacties waarvan je achteraf zou kunnen zeggen... had dat nou, had dat nou gemoeten. Maar vooralsnog hebben ze geen steun nodig gehad. Nee, dat is ook zo. En waarschijnlijk blijven ze ook buiten schot. Ze zullen niet blij zijn met wat er nu gebeurd is. Ook omdat ze zelf moeten bijdragen. Ja, precies. Ze moeten meebetalen. Ja, ja. Moeten ja we, nou we hebben daar niks... Te... Nee, nee, sorry. Gaat u ja. gang? Nee, we hebben daar verder niks mee te maken gehad. Dus waarom moeten wij opdraaien ja. voor uh, de fouten die daar bij SNS gemaakt zijn? Moeten we nou nog vrezen dat ook bij ABN en ING nog slechte vastgoedportefeuilles zitten? Of is het hiermee wel klaar? Nou, nee. Wat ik wel verbijsterend vind... is dat twee uh, dagen geleden uh, de Nederlandse bank een persbericht deed uitgaan waarbij men aankondigde dat men uh, nu eindelijk is onderzoek zou gaan verrichten... naar de waarderingen van commercieel vastgoed, panden, winkelcentra, cetera. bij de onder haar toezicht staande banken. En dat is natuurlijk eigenlijk verbijsterend. Uh, ten eerste omdat dat weer aangeeft dat de Nederlandse bank steken heeft laten vallen. Want het is natuurlijk van de zotte dat je nu alsnog onderzoek moet gaan doen... Ja, naar dit soort waarderingen. Maar tegelijkertijd geeft het ook aan dat men bij de Nederlandse bank dus kennelijk vreest... dat uh, ook bij andere Nederlandse banken dat vastgoed tegen te hoge waardes in de balansen staat. Ja, oké, okay, dus dan staat dat nog meer te wachten. Uh, de, in maart wordt gekeken of er uh, extra bezuinigd moet worden. Is dat vandaag dichterbij gekomen, denkt u? Ja, absoluut. Uh, het is heel duidelijk dat dit uh, niet uh, gunstig is voor uh, de Nederlandse staatsschuld. Dat dit ook niet gunstig is voor uh, de pogingen, wat mij betreft volkomen foutief, maar goed. De pogingen om uh, begrotingstekort uh, te reduceren. Uh, ik heb begrepen dat dat nu ook uitkomt op 3,3 uh, procent, uh, minus wel te verstaan. Dus het is duidelijk dat uh, de Nederlandse regering, het Nederlandse kabinet, lastige, lastige besprekingen en onderhandelingen in Brussel moet gaan voeren met Olli reen. Ja, want kan je zeggen van dit is een onvoorziene omstandigheid, hiervoor maakt Brussel een uitzondering of zal Brussel dat niet uh, toestaan? Nou, Ik heb begrepen dat met name de Europese Commissie zich, net als de ECB... al een tijdje zorgen maakt over de Nederlandse uh, vastgoedontwikkelingen. Dus die zullen toch zeggen van jongens, dit hadden jullie eerder moeten zien aankomen... en hier hadden jullie eerder naar moeten handelen. Financieel geograaf Ewald Engelen, dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Jij bent de zon die toch nog opkomt, op een dode week de dag. Jij bent de vogels in de bomen... In de lute na de slag. Jij bent het open raam naar buiten met de wind in het gordijn. Jij bent die 1,23 seconden die er altijd mogen zijn. Jij bent de neon in de voor op een vrijdagavond vrij. Jij bent de stad hieruit naar Parna als een dame die voorbij. Jij bent de groei van de bar de bied gaat als door jij bent de stem van mij verlangen, fluisterend in mijn linkerhoor. En ik zeg het je nu, voor nu en altijd: ik laat je niet weg je raakt me niet meer kwijt, want ik hou van u. Hij bent het beste aan twee kanten: en de zalf en de Schop onder mijn kloten, dan zou ik nergens zijn. heb ik dat hart, dat ik voel kloppen in de weerput van mijn lijf. Ja, niet dat zich best gaat houden, dat ik me mee Ik zeg het nu voor u en altijd. Ik laat je niet. Van de stormen in de geest van deze tijd. Daar kent ons schuilen van de muren in een rij. Eind... Van de Lubbe met Jij bent. Hij is even los van zijn groep. De Dijk heeft een solo cd gemaakt die vandaag is uitgekomen. Goedenavond meneer Horst Oosterveer in Waalre, Brabant. En goedenavond meneer Maarten Hoekstra in Lemmer. Goedenavond, goedenavond. meneer Van der Brink. Goedenavond meneer Hoekstra. Ja, wij gaan met elkaar praten. Want uh, vorig jaar is het aantal mensen dat lid is van een politieke partij... met 4000 toegenomen. En dat komt onder andere door u tweeën. Ik kan niet zeggen dat ik uh, doorslaggevend geweest ben. Dat is een van de steentjes van een gebouw, dat ben ik wel met u eens. Ja, u bent lid geworden meneer Oosterveer. Welke partij is het geworden? Het is uh, 50 plus geworden, want ik heb net de leeftijd van 50 ook wat gepasseerd. Dus ik dacht van, uh, die hebben een aantal uitgangspunten... waarvan ik vind dat de portemonnee niet verder leeggeroofd moet worden. En als ik naar alle partijen kijk, moet ik zeggen dat men daar wat minder aandacht voor heeft. En waar bent u? Ik ben 70 jaar. Ja, dan bent u de 50 net gepasseerd, dat klopt. Ja. <laughs> Meneer Hoekstra, voor welke partij heb u gekozen? Ik heb geheel tegen de stroom in voor GroenLinks gekozen. Voor GroenLinks? Ja, zeker. Ja. Zo, dat is een ja, uh, ja. dappere keus, zou ik denken. Nou, ik moet af en toe wel iets uitleggen. En uh, mensen <laughs> kijken soms wat uh, meewarig en uh, spottend. Maar daarachter zit ook nog wel wat waardering af en toe. En, uh, nou, het is uh, ontzettend leuk om te doen. Ja, nou, twee nieuwe uh, politici, zou ik maar zeggen. Uh, vandaag de redding van de SNS-bank. Hoe heeft u ernaar geluisterd? Meneer Oosterveer eerst maar. Ja, met, ik moet eerlijk zeggen, met schrik en ontsteltenis. Ik ben een, dus uh, een, een tijd geleden dus lid geworden van 50 Plus, omdat ik een zekere angst had uh, wat het aankomen was. Want ik had verwacht dat de armoede de komende 10 tot 20 jaar toenam, Maar ik had niet verwacht dat mijn ja, angstige verwachtingen al zo snel aan de orde zouden komen... dat de 300 euro weer uit mijn portemonnee gehaald wordt. Ja, per persoon bedoelt u? Ja, per persoon. Ja, maar ja, was er een alternatief, denkt u? Uh, ik denk dat je tijdig moet ingrijpen. Mijn moeder heeft mij altijd geleerd, en dat is heel wat jaartjes geleden... als je een dubbeltje in je portemonnee hebt zitten, kun je geen kwartje uitgeven. Nee, dat is wel gebeurd, zegt u. Precies. Ja, meneer Hoekstra, wat vond u van het nieuws van vandaag? Ja, ik denk dat het past in een, in een ja, lange trend eigenlijk van de afgelopen jaren. Dat we langzamerhand de bodem wel een beetje gehad uh, hebben. Uh, dat hoop ik tenminste. Maar dat we echt naar een andere, ja, andere manier van met elkaar omgaan. Een uh, andere samenleving uh, zullen gaan. Uh, en daar past dit, uh, dit nog in. Het is een beetje het oude patroon nog. Want dat dat, het, dat aan het afsterven is, zegt u? Uh, ja, dat we op een gegeven moment ook de, ook de financiële markten en de financiële instellingen... ook op een uh, ja, wat, uh, wat soberder manier uh, ja, met geld omgaan, uh, met leningen, uh, wat realistischer. En dat we zullen moeten accepteren dat het, uh, ja, de bomen niet meer helemaal tot in de hemel uh, groeien. Nou, u bent wel echt een, een politicus. U verbindt het nieuws van vandaag meteen met uw eigen opvatting, als ik het zo hoor. Ik moet ja, even dat, zeggen dat... Is, dat is het een complimentje voor meneer Hoekstra dat u dus dat goed links past in de hoge bomen. Dat vind ik toch wel een leuke combinatie. <laughs> nou, complimentje daarvoor. Nou, Dank u wel. Meneer Hoekstra, u zei het net al, ik moet het soms wel een beetje uitleggen. GroenLinks, waarom bent u lid geworden ja. van GroenLinks? Nou, ik heb eerst eens geprobeerd om mijn eigen gedrag een beetje in lijn te brengen met mijn, uh, ja, met mijn opvattingen. Ah, dat, nou, dus dat, dat kost dat, even tijd? Ja, dat, en uh, tot op zekere hoogte is dat uh, gelukt. Maar je ziet ook in je omgeving uh, dingen ja, die je graag anders zou willen, die beter zouden kunnen. Maar wacht even, uh, dat vind ik interessant. Want wat heeft u aan uw gedrag veranderd voordat u lid werd van GroenLinks? Nou, een iets, uh, iets zuiniger auto. Uh, wat... Uh, uh, wat meer uh, isolatie, uh, wat meer tweedehands kopen, dat soort zaken. Okay. Maar niet tot in het extreem hoor, het moet, uh, moet ook nog een beetje leuk blijven. En, en toen u dat een tijdje deed, dacht u, nu ben ik klaar om, om lid te worden van GroenLinks? Uh, nou, ook dat uh, iets te eenvoudig. Uh, ik zit in een omgeving, werk ik, waar heel veel jongeren ook actief zijn... waar uh, collega's actief zijn, uh, maatschappelijk, politiek. En dat helpt ook mee. En op een gegeven moment uh, denk ik van, nou, nu moet ik de stap zetten... En uh, ja, dan voelt het ook wel een beetje als een soort uh, mini-coming-out om, uh, om dan voor GroenLinks te kiezen. Ja, want alles ging mis wat mis kon gaan vorig jaar ja. bij die club. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar daar hoef je niet zo heel veel van aan te trekken als je uh, uh, uh, lokaal actief bent. Nee, nee. En, en durft u het te vertellen op verjaardagsfeestjes? Uh, nou, ik had wel wat schroom, uh, moet ik eerlijk zeggen. En ik word ook wel eens wat geplaagd. Maar, uh, nou, uh, inmiddels uh, zijn mensen eraan gewend, uh, denk ik. En uh, het is ook wel, ja, het is gewoon leuk. Ja. En, uh, ja. Meneer Oosfeer, voor u is het niet voor het eerst hè, dat u lid bent van een partij? Nee, ik heb uh, een vrij lange carrière in, in de politiek gehad. Ook op lokaal niveau, wat bijzonder boeiend is. Omdat je dan dicht bij de mensen staat... en je ook uh, veel eerder geconfronteerd wordt met... Uh, ik, ik zeg het maar even populair, de stoeptegel die verkeerd ligt. Uh, als je met dat soort problemen ook bezig bent... dan ontdek je dat je met een rolstoel toch uh, weer beperkt bent in je bereik. En voor welke partij was u uh, actief? Dat was uh, de VVD. En wanneer uh, bent u daar weggegaan? Dat is nu ongeveer een jaar of tien geleden. Ik ben een sabbat, een sabbatical gegaan, zoals dat dan heet. Dus even rustig uh, weer bezinnen van waar ben ik nou mee bezig uh, Ik heb daar altijd met veel plezier in gewerkt. Daar gaat het dus niet om. Maar op een gegeven moment kom je dus ook weer. Wil je ruimte maken naar jongere lui? En dat heb ik toen maar voor gekozen. Uh, ik heb er geen spijt van dat ik dus toen gestopt ben. Uh, ik kijk daar, nogmaals, dat zei ik net, met een goed gevoel ja, maar op terug. Maar waarom dan niet teruggegaan naar de VVD als het nu toch weer begon te kriebelen? Waarom toch een andere partij? Uh, ik denk dat dat uh, te maken heeft met het partijprogramma, maar niet alleen van deze partij. Ik heb er nog wat meer bestudeerd, waarbij je dus inderdaad ziet naar ondergeschoven kindjes. En het blijkt dat, dat wij in ons democratische stelsel, op zichzelf heel interessant en heel boeiend, maar toch bezig zijn met de, de grote lijnen. En we zijn een klein landje, maar we hebben verschrikkelijk veel grote lijnen en we zullen helemaal de hele wereld verbeteren. En daarmee vergeet men dat dus de, het volk waar we zitten, dat daar veel te weinig aandacht daar besteed wordt. En, ja, en meneer Hoekstad, die noemt het ook eventjes, op lokaal niveau is het eigenlijk veel interessanter. Maar probeer dat trouwens te transformeren. Maar naar... als, als ik goed naar u luister, zegt u, Nederland probeert de wereld te verbeteren, maar dat kunnen we niet of dat zouden we niet moeten doen. We zouden andere dingen moeten doen. Uh, je kunt natuurlijk teruggaan naar die VOC-mentaliteit... dat wij dus alle wereldzeeën bevaren hebben. Ja. Dat hoeven we nog ook nog wel af en toe eens. Maar uh, ik, ik vind dus dat, dat je eerst moet zorgen dat je eigen tuintje gewied is... voordat je dus bij de buurman staat uh, de commentaar te leveren... dat hij ook nog wat verkeerde dingen heeft gedaan. En als mijn tuin om, uh, ja, zeg maar omgewaaid is... Maar wat, maar, ja, precies, wat is er aan de hand in uw tuintje? Wat is er, wat is er omgewaaid? Nou, de, wat, wat struiken zijn kapot. En, dus ik ga nu best, geld besteden aan de, de aanleg van tuintjes. Ja, maar dat bij, is allemaal beeldspraak. Al beeldspraak. Waar staan die, die struikjes voor? Wat is er misgegaan? Wat er misgegaan is? Ik, we hebben een net een heel verhaal gehoord over de SNS-bank. Ik heb de minister-president horen praten. Uh, als u vraagt wat hier in Nederland misgegaan is... ik denk het is heel dichtbij. Ja, maar wat dan? Wat, wat denkt u van de SNS-Bank? Ja, nee, dat, dat is ja. nu een, mo, een, mo, een, een van de motivaties die gezegd werd... en pak maar nou een salarisniveau. Er wordt gewoon zielig gedaan dat die meneer een miljoen euro minder verdient. Dat vind ik een hele stap, vind ik een hele moedige stap. Oh ja. Maar om dat nu als argument te gebruiken... dat die wel boven de en nog normaal betaald krijgen... dat gaat men dus weer te ver. Oh ja. Want de salarissen die toen betaald zijn, dat zijn... je moet groot salaris betalen, heb ik net gehoord... om goede mensen te krijgen... Nou. Maar het is niet, dat is niet de goede volgorde. Nee. Je moet goede mensen hebben en dan hangt, past daar een salaris bij. Ja, precies. Want alle, alle bankdirecteuren in het verleden die zaten boven de miljoen. Die hebben veel en, te veel verdiend. Met terugwerkende wat, kracht, als je dat nu met, zo ziet. Ja, en wat hebben ze ervan gebakken? Ja, ja, precies. We hebben een met, aantal staatsbanken. Ook ja. ja. ja. opmerkelijk, u bent allebei meteen voorzitter geworden... van de afdeling U van de Friese Meren, meneer Hoekstra. Ja? De, de, ja, gaat dat zo snel daar bij GroenLinks? Uh, ja, dat ging eigenlijk wonder, uh, wonderlijk snel. Uh, tot, ook tot mijn grote verbazing uh, zijn er een paar mensen heel actief, een klein groepje heel actief mee bezig. En uh, ja, ik, ik ben gevraagd om, om, om voorzitter te worden, gewoon omdat ik het leuk vind om uh, ja, de, de pers te zoeken, uh, een paar lijnen uit te zetten, tenminste te proberen om, uh, om wat focus aan te brengen uh, met z'n allen, ja, want binnen GroenLinks hebben we ook, natuurlijk ook heel veel meningen om daar een beetje lijn in, in te krijgen en, ze en dat niet, ook op papier hoek... te krijgen. ze zeiden niet, die waar die komt net kijken, die doet maar even rustig aan. Nee, dat heb ik uh, zo absoluut niet ervaren. Nee, nee, ik, was, nee. Uh, ik was welkom. Ja. En, en maakt u zich op voor een landelijke carrière? Is dit slechts een begin? Uh, ik, ik heb geen idee waar dit uh, eindigt. <lacht> uh, het, dus, uh, het, het begin is er en uh, daarvoor maak ik, me, voor, maak ik me prima mee. Ja, ja, meneer met de landelijke politiek bemoei ik me eerlijk gezegd uh, nog, niet erg, uh, nee. uh, nog niet zo heel erg veel. Uh, het, uh, nou, er gaat ook behoorlijk wat tijd in zitten. Ja, precies, om, uh, dat kan um, altijd om nog. nog. Meneer ja, Oosterveer, u bent voorzitter geworden van de afdeling Noord-Brabant. Ook dat oh. is snel, of niet? Uh, dat is ook snel. Als ik u vertelde dat wij het ledenaantal op dit moment al boven de 7500 hebben... en uh, dat, dat uh, de verdrievoudiging in één jaar tijd heeft plaatsgevonden... In heel Nederland of in Noord-Brabant? Uh, in heel Nederland. Oké, okay, ja... En dat betekent ook dat je dus met, met structuren moet beginnen. En dat vind ik een hele verstandig besluit dat in het partijbestuur gezegd is... laten we kijken mensen die ervaring hebben met andere partijen... hoe die structuren zijn om die zo snel mogelijk te implementeren. Ja, je bent dus... een groeiende partij en dan moet niet iedereen opnieuw het wiel uitvinden. Met dank aan uw VVD-lidmaatschap bent u ja. nu voorzitter van uh, 50PLUS in Noord-Brabant. Uh, dat kan ik wel onderstrepen. Gezien de opleiding en de cursus die ik daar gehad heb, daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Ja. Stel dat u zit op een verjaardag en mensen vragen u zal ik lid worden van de partij, wat zegt u dan, meneer Hoekstra? Ja, als je het leuk vindt om, om actief te zijn, het de geest, uh, vind, vind ik, je ontmoet ontzettend leuke mensen. Uh, je moet wel even je contributie overmaken. Uh, Had u niet gedaan, of wel? Ja, nou iets te laat. Oh, maar, iets te laat. Ja, maar, ja, ja dat ja. moet dus, alleen. Het, ja, het is een prachtig, uh, prachtig middel om, uh, om verder te komen, oh, ja. ook persoonlijk, maar ook, uh, ook in je omgeving. Meneer veer? Uh, zou ja. u het adviseren als mensen het vragen? Uh, ik heb altijd de briefjes bij me van. Uh, plaats hier even uw handtekening. Het gierenummer staat erop. Oh ja, u bent gewoon aan het comporteren als u op de verjaardag uh, zit. Als het enig is, kan ook. En dan vertel ik dat ik boven de vijftig ben. En dat geloven ze me direct. <laughs> Goed. Uh, twee uh, aspirantpolitici: Horst Oosterveer en Maarten Hoekstra. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Meneer Van der Beek, hartelijk dank. Bedank, en meneer Hoekstra, succes. Ja. <laughs> Dank u wel, u ook. Kijk eens aan. Ja. Um, in Duitsland is veel commotie ontstaan rond de nieuwe CD van de zanger Heino. Voordat we erover gaan praten, gaan we eerst luisteren naar een compilatie van Heino's successen. de vreemde. We hoorden de grote hits van de Duitse zanger Heino. We gaan het zometeen hebben over zijn nieuwe cd. Hier te gast is Annette Bersel, correspondent in Nederland voor Duitse Media. Goedenavond, hartelijk welkom. Hallo. En aan de telefoon is zanger Denny Christian. Ook goedenavond. Een hele goede avond in de ronde. Meneer Christian, kent u Heino goed? Uh, ja, ik ken Heino best redelijk goed. Uh, als ik dan over goed praat, dan praat ik erover dat we in de afgelopen 40 jaar... die ik nou dit jaar in dit vak mag zitten, hem toch wel regelmatig meteen tegenkomen. Dus uh, dan praat je over goed kennen. Dat uh, is dan goed kennen. Ja, hij is 74, treedt hij nog steeds op? Ja hoor, en wel met heel veel succes. Nog steeds volle zalen? Hij trekt nog steeds redelijk volle zalen, ja. Uh, ja. U bent zelf slagerzanger. Kan je zijn nummers ook slagers noemen? Uh, de nummers die ik net hoorde waren toch grotendeels uit de 70e jaren... En toen in die tijd was was deze sound nog echt modern uh, uh, te noemen. Maar uh, tegenwoordig, ja, het is, je kan onderscheiden. Daar tussen de volksmuziek, dat is dan niet te vergelijken met volkszangen zoals André Hazes, want dat is dan toch ook dan meer slager. Uh, maar uh, het, is, het is zoeter, het is gewoon veel zoetiger met, met veel blaaswerk en zo erin. En de slager is meer poppy. Daar kun je eigenlijk even goed een Engelse tekst op zingen. Heb je een popnummer? Ja, u zegt je mag het eigenlijk geen slager noemen. Het, het is voor mij geen slagen, nee. Nee, geen Het echte. is nog een beetje in de, in de tijd uit de zestige jaren, zeventige jaren zo'n beetje, vind ik. Ja. Mevrouw Bierschel, hoe wordt er in Duitsland tegen hem aangekeken, tegen Haino? Ja, uh, uh, Sorry. Sorry. Oh, nu ben ik aan de beurt. Ik... Uh, nou, het wordt wel gezegd dat hij hey, de bekendste Duitser is. Hè, na, na, uh, volgens onderzoek uh, we kennen we 98 procent. Het waren zoveel, uh, ja? Ja, ik, uh, ik kan het me best voorstellen. Want uh, kijk, dan kennen ze niet per se zijn muziek. Maar uh, iedereen heeft dan eigenlijk wel eens een beeld daarbij. Hoe ziet hij daaruit met zijn blond haar en de zwarte, uh, zwarte zonnebril? En uh, ja, vroeger ook vaak een, een uh, rode kolbert met een zwarte kooiltrui... En, uh, <laughs> uh, dus inderdaad, ja. Uh, en hij, is, hij is, gewoon een, ja, is gewoon een symbool voor, voor, voor dit soort. Voor het, uh, ja, wat, wat, wat ik Christian net zei, die van de zoetsappige volksmuziek van, van Duitsland. Ja. En zo'n soort van rare. Uh, ja, wat wij dan ook noemen in Duitsland, die, die heile weltcultuur. Dus een soort van, van Duitsland waar, waar de wereld nog helemaal in orde is. Dat ja. kan ja. ik helemaal wel aan. Zit er ook een beetje smet op hem? Hij zit uh, degelijk smet op hem. Waar komt uh, dat door? Waar zit hem dat in? Nou, hij heeft toch een, een, een aantal jaren heeft u toch, uh, duidelijk uh, laten zien dat hij niet zo'n groot uh, historisch besef heeft. Want hij had op een gegeven moment had hij een plaat opgenomen waar hij het Duitse volkslied heeft gezongen. En dan dus alle drie de eerste coupletten. En uh, het is wel zo dat uh, het eerste couplet uh, niet meer mag uh, gezongen worden in Sinds Duitsland. de Tweede Wereldoorlog. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat heeft heeft hij opgenomen na nou, de was de nodige commotie. En wat dan ook nog was, bijvoorbeeld is die in de jaren 80... is die door Zuid-Afrika tijdens de apartheid getoerd. En dat was wel tijdens de, de grote cultuur en de VN-boycott van Zuid-Afrika. Ja, ja. Kan je hem rechts noemen? Uh, nee, hij is wel. Nee, dat zou ik niet zeggen. Hè. Werd op een gegeven moment werd gezegd nou, dat hij verbindingen had met, met, met nazi's of neonazi's of sympathie. Kan je niet nee, nee, absoluut niet. Nee. Dat kun je absoluut niet zeggen. En er is ook tegenwoordig niemand meer die dat zou zeggen. Nee. Hij is conservatief. Ik denk dat het een stuk onbenulligheid is. Ook. Dat denk ik ook, ja. Oké, okay, meer onbenulligheid dan kwade opzet? Uh, het is absoluut meer. Mag ik dat even? Ja, even... gaat u gang. Ik denk dat het gewoon uh, inderdaad zo is dat hij geen besef heeft van wat het is. Uh, ik, uh, ik heb het ook meegemaakt dat hij inderdaad de eerste drie coupletten heeft gezongen. En toen was er in Duitsland toch nog behoorlijke rel. En uh, toen zei hij gewoon, jongens, dat was dan zijn mening. Dit liedje bestond al voor het uh, Derde Rijk. En het heeft nooit een kwaad uh, gevoel in zich gehad. Nee. En het Derde Rijk, uh, de aanhangers van uh, de ene meneer Hitler, die hebben dit liedje misbruikt voor slechte ja, dingen. Nou, zeg maar, ja. Zijn redenering maakt alles nog erger. Het het. He? Okay. Het, uh... Ik wil even nu naar die cd die vandaag is uitgekomen. Miet Freundliche Gruusen, heet die. Op die cd zingt die coverversies van bekende Duitsstalige rock- en popnummers. Onder meer liedjes van die ertsten, Peter Fox en Ramstein. Laten we even gaan luisteren wat hij ervan gemaakt heeft. We, eerst, we horen eerst het originele nummer House am See van Peter Fox. En aansluitend Heino's variant. We grillen die mama's kochen en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 Annette Biesel, jij schoot in de lach. <laughs> ik schoot in de lach, ja. Ik moet, moet toegeven dat ik van, van uh, vandaag heb ik dus een uh, compilatie. Op YouTube kun je een compilatie horen, dan ja, 30 seconden als... per, per, per stuk. Ja, en ik had de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik nou zo, het valt best mee of het ja. valt niet tegen. En uh, toen heb ik het net nog voordat ik hier kwam met vrienden daarnaar geluisterd. En toen dacht ik: nee, het is eigenlijk verschrikkelijk. Want ah. het is alle twaalfste liedjes zijn, die hebben dezelfde soort van kitscherige saus over zich heen. Ja, Denny-Christian? <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Ik uh, ben het gedeeltelijk wel met, uh, met je eens. Aan de andere kant zeg ik: het is een ontzettende zeg maar progressieve vooruitgang voor Heino. Dus uh, <laughs> hij groeit. Als, je, als je hem daarbij ziet, en dan heb ik hem in mijn, zeg maar, mijn visuele oog, heb ik hem weer in dat rode jasje voor me. En met die donkere bril en die blonde haren. En als uh, van hem dan klanken komen zoals deze. dan moet ik zeggen, dan heeft die man ontzettend of heel erg veel humor. Uh, ja, maar. of hij, hij is ervan echt overtuigd. Dat zijn de twee enige mogelijkheden. Ja. En Heino kennende, is het voor hem volgens mij iets met een knipoog. Laten we even luisteren naar een stuk van het nummer Sonne van Ramstein. Eerst weer het originele nummer en dan Heino's variant. Net een bischof vindt dit wel meevallen aan haar lichaam staat ja, te zien. Ja, maar, uh, ja Ramstein, ik ook. Ik, Ram... ook. Ik, vind het, ik vind het eigenlijk helemaal niet slecht. Nee, <laughs> Ramstein, dat, dat Ramstein van... zelf zou gezegd hebben, zoen kotsen. Ja, dat uh, heeft de beeldzeitung geschreven. En, uh, wat, vaker is het zo, wat de beeldzeitung schrijft, dat moet je toch een korreltje zout nemen. Want Ramstein zelf heeft uh, oh, verklaard op is. de website dat ze dat niet hebben gezegd. Maar is het dan gewoon een publiciteitsstunt van nou? Nou, ik denk dat, we, dat, dat je daarvan kunt uitgaan. En uh, ik heb oh, trouwens ja. net een, nog een prachtig verhaal gelezen... Na, je zou het nu eigenlijk in het Duitse media moeten lezen. Ik heb zelf zo gelachen bij, bij het lezen van, van columnisten en, en artikelen daarover. Dus Iedereen net... wint zich erover op? Ja. Wint zich op, maar ook, schrijft ook ontzettend grappig en geestig. Dus de Stern, uh, Groot Weekblad, schrijft uh, dat, dat Heino dus de, de blonde, de, de blonde rechter uit Bad Münster-Eifel. Nou, dat kun je haast niet <lacht> vertellen. Dat is de, de, de blonde wreker uit Bad Münster-Eifel. Nou, ja. Hij neemt wraak, wraak op al Het uh, schitterend. Ja. En inderdaad dat dat dus ook een stunt is. Ben ik het zelf mee eens, een ja? Ding, tot slot. En één ding is wel zeker. Heino is wel iemand die altijd in zijn carrière op bepaalde momenten... Uh, wat stunts heeft uitgehaald om heel erg goed, na, waar heel erg goed is na over gedacht, waar kan ik op een leuke manier mee in de publiciteit komen. Dus hij is wel een vakman door en door. <lacht> en ik moet zeggen, het, uh, ik, ik vind de manier waarover we, dat we nu al in een uitzending, op, uh, in het uh, een, een, een, een praten over het is een een, weer gelukt. wat hij nog gedaan heeft, het is dan een weer gelukt. hij toch een heel stuk ver gekomen. Goed, ik Denny vind Christian. Dat is eigenlijk ook en... heel positief, als ik dat even nog mag zeggen. En Anouk ja. dus. Michel, hartelijk dank. Het is 5 voor 12. En we gaan nu over naar John Jansen van Gala. Uit de 100 beste van 10.000 inzendingen voor Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2012. Koos het oog op eigen houtje de beste 10. En die worden in de aanloop naar de prijsuitreiking op 6 februari. in deze uitzendingen gelezen door dichter en acteur Ramsi Nasser. Vanavond gedicht 10.950. En het heet Binnenin. Ze zou willen zijn in de cabine van de strooiwagen. In de hut van het schip waar het licht nog brandt. In het binnenste van de bronzen man. In de slapeloze nacht voor de verjaardag. In de nachtelijke huiskamer met slingers. Willen zijn in het bad van de liefhebbende tante. In de kist bij het nog warme lichaam van de oude vrouw gewikkeld in dekens in een reddingsboot of in het kinderbed dat ook een boot is, in de kamer, in de nok van het dak, waar je de vader hoort zingen in de nacht. Ik, ik weet niet of ik het helemaal begrijp. Nee, nou dan, dan is het gedicht geslaagd. Oh. <laughs> ja, het is, uh, ik, ik vind het ook, het is moeilijk precies uit te leggen waar het nu precies waar het over gaat, maar gevoelsmatig. Is het duidelijk genoeg? Je, je kunt het eigenlijk niet verstandelijk uh, be begrijpen. En dat is de kracht er ook van. Je, je, duidelijk is wel, je wil ergens inkruipen en misschien ook wel ergens in terugkruipen. Het zijn allemaal beelden van vroeger die lijken te worden opgeroepen, een herinnering. Het gaat over, je wilt in een reddingsboot zijn, een kinderbed, een jeugdgeborgenheid. Maar er is ook... Het binnenste van de bronzen man. Ja, nou wat is dat? Ik, ik, heb, ik denk dan aan een standbeeld. Dat je als kind voor een standbeeld staat. Ah ja. En denkt, daar zou ik ook wel eens in willen kruipen. Hoe zou het daar binnen zijn? Misschien is het dat helemaal niet. Maar ik heb er in elk geval een associatie bij. Die, die, mij, die iets in mij uh, losmaakt. Um, en het lijkt dus op geborgenheid. Maar tegelijkertijd, ja, in het binnenste van de bronzen man... zou het daar zo fijn zijn. Ik vraag me af of dat het alleen maar geborgenheid is die wordt opgeroepen. Er is ook een dreiging namelijk. Want... Waarom zou een reddingsboot überhaupt nodig zijn? Waarom is dat lichaam van de arme vrouw nog warm? Um, waarschijnlijk is die net overleden. Want in welke kist ligt ze dan? Er wordt gesproken over een kist. Dat maakt het allemaal een stuk minder um, naïef. Het heeft ook een, ik vind het een heel mooi aangenaam ritme hebben. Een aangename klank. Uh, het is bijna een slaapliedje. En het is ja. volgens mij ook een kindergedicht. Ja. Maar... Ja? Slaapliedje, het is bijna twaalf uur. Lees het dan nog maar een keer. Ik, dat ga ik doen, ja. Maar ik wil nog even zeggen... dat het geen kindergedicht is in die zin van een gedicht voor kinderen... maar het is een gedicht dat een jeugd oproept, terug oproept... als een liedje van verlangen. Um, ik ga het dan nogmaals voorlezen. Graag. Binnenin. Ze zou willen zijn in de cabine van de strooiwagen. In de hut van het schip waar het licht nog brandt. In het binnenste van de bronzen man...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 Tot zover inzending 10.950. Dank je wel, Ramzi Graag gedaan. Zometeen Casaluna. Daarin is DJ Arjen de Vrede te gast. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen hätte. Dauwert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting.